Indienen. Dat recht heeft u. Dat ga ik u ook niet ontnemen. Ik wilde alleen aangeven dat ik voornemens was om eerst de beantwoording door het college. En daarna inderdaad naar de moties over te gaan. En u kunt u dan op dat moment eventueel indienen. En dat is eigenlijk meer om het compacter te houden en duidelijker. Oké, okay, dan wilde ik graag de heer Cohen vragen of hij antwoord wil geven op de vragen die hem gesteld zijn. Ja, er zijn zoveel vragen gesteld, <coughs> niet eens aan mij. En enkele, die, uh, ja, die, die is nog heel duidelijk, dat is de, de vraag van de heer Paap. Hoe is het nou in het uh, weekend gegaan? Nou, daar wil ik een korte uitleg over geven. Uh, vrijdagmiddag hebben wij als OPZ, en wie is dan wij? Bob de Vries, de heer Simons, uh, uh, mijn persoon met de adviseur en mijn vrouw. Hebben we dus een, een, een, een, een kleine bijeenkomst gehad en uiteindelijk is er afgesproken, uh, we gaan werken als OPZ aan een brief naar de commissaris de Koning. En dat doen we in het weekend en vrijdag of maandag gaan we die versturen. Dat was gewoon het besluit van OPZ. Die heb ik zelfs ook nog uh, de zondag aangegeven, zondagochtend, met mijn vrouw. En dat heb ik allemaal voor niets gedaan, want uh, in, in, in de loop van de zaterdag was dan uh, de, de, de mail van het CDA uit. We moeten spoedoverleg hebben en uh, we, gaan, we gaan... Meneer Metters. Ja, er wordt namelijk gezegd, een mail van het CDA, dat is onjuist, dat heeft onjuist in de krant gestaan. En daar heb ik dus dan wel... Zwaar tegen, dat wil ik graag rectificeren. Er is geen mail van het CDA uitgegaan. Er is door de coalitiepartij overlegd over de situatie. En om die reden is er zondagavond de vergadering geweest. Niet anders dan deze manier. Nou, en na afloop van... Uh, tijdens de, de vergadering... Dus de, de, de brief was gemaakt in conceptvorm. En er werd op de zondagavond geen woord over gesproken. Want zondagavond was het besluit gewoon... Cohen, Verlaat nou gewoon uh, het, het, het circus, want dan hou je de eer aan jezelf. En wij kunnen verder. Zo was het. Meneer Simons is daar volledig uh, aan, aan, uh, ja, aan, aan geslacht over het eigenlijk. Althans, ik ben, ik ben, ik ben geslacht, ge, geslacht over het en meneer Simons die was het daar volkomen mee eens. Ik moest het veld ruimen. Ik heb die... Uh, ja, meneer ons vroeg ook nog die avond... toen we een korte schorsing hadden van... nou, we willen nu eventjes als partij samen praten... alleen als fractieleden... en toen heb ik gezegd, nou, dat moet je dan maar doen... ik hoor het dan wel en ik ben die avond weggegaan. Dat is in het, in, in het weekend gebeurd. Ja. Dank u wel. Uh, voorzitter, een verhelderende vraag... Uh, ...andere wethouders waren ook aanwezig, zijn die daarna gegaan of, of zijn die uh, gebleven? Meneer nee, Cohen. die zijn gebleven, voor zover ik weet. Hm? Um, ik zie allemaal handen omhoog ja, nee, Het, het, en, het, het verhaal het van de heer om... Cohen is niet helemaal juist. Het is namelijk zo dat in eerste instantie de fracties, inclusief de wethouders, uh, met elkaar hebben overlegd. Vervolgens is het overleg gestaakt en hebben alleen de fracties overlegd. En toen heeft de heer Cohen zijn jas aangetrokken. Ik wilde even duidelijk stellen dat hier de vragen beantwoord dienen te worden... op dit moment die aan het college gesteld zijn. En ja, dat is eigenlijk het doel wat nu eventjes mij voor ogen stond... En als we dan inderdaad weer vragen op vragen gaan stellen... ...dan vrees ik ja, dat wij staan. nog enige uren hier zullen zitten. Meneer Cohen, bedankt voor uw beantwoording. En dan wilde ik het woord... Nou, voorzitter, ik had nog, uh, uh, uh, uh, nog een vraag gesteld. De, de briefwisselingen uh, van de heer Cohen... Uh, ...was de heer Simons daarvan... Uh, ...op de hoogte voordat deze... Uh, uh, uh, ...naar de burgemeester gingen... ...of naar wie dan ook. En deze vraag stelt u aan... ...wethouder Cohen of aan oh, de heer Simons? Hij aan Meneer Simons was van alles op de hoogte. Ik deed niets buiten meneer Simons. Dank u wel. Wethouder Kuipers. Ja, ik ben blij dat ik eindelijk... Uh, ...weer iets mag zeggen. En uh, ik... Ja, ik moet u zeggen, ik verbaas me buitengewoon over hoe dit debat verloopt. En daar is ook een reden voor. Um, ik denk dat de vraag die je vandaag voor uh, dat die gaat over... het gedrag van wethouder Cohen in de afgelopen periode. En ik hoor een heel debat gevoerd worden over allemaal andere zaken... maar waarbij op geen enkele manier meer wordt gesproken... over de dingen die in de media zijn verschenen op zijn initiatief. Over de, het niet kunnen scheiden van persoonlijke en zakelijke belangen. Over hoe... Familieleden en andere mensen aan informatie komen die in het college is besproken. Het is allemaal verdwenen in het debat. En ik hoor zelfs een beeld ontstaan alsof waar twee hechten vechten twee schuld hebben. Ik hoor zelf van de woorden eigenlijk over ach, als meneer Cohen bepaalde dingen opschrijft, daar moet u niet te veel in lezen. Ik hoorde meneer Demmers uh, net zeggen: een wethouder ruimtelijke ordening. Per interruptie als in zijn... burger. Ah, <laughs> Mijn god. Een wethouder ruimtelijke ordening die richting zijn collega's brieven stuurt... in dit geval een hele poos de burgemeester... waarin een hele hoop aantijgingen worden gedaan. Ik heb eerder gehoord, het college zou eigenlijk meer hebben moeten streven... dat zou nou pas goed bestuur zijn geweest, naar een oplossing. Ik hoor daarbij gezegd worden... en meneer Toner zal me vast corrigeren als ik dan nu weer verkeerd uh, zeg... maar eigenlijk, hè, we gaan binnenkort misschien dat hele bestemmingsplan wel aanpassen. Had dat nou niet anders gekund? Nee, want u heeft een bestemmingsplan vastgesteld in 2004... Er is in 2013, in twee, nee, nee, niet u persoonlijk, uw raad. In 2013 is er een uitvoeringsrichtlijn vastgesteld. Daar zitten bijlages bij, daar staat precies in wat wel en niet mag. En als er nu door uw raad wordt gezegd, ja, we hebben daar misschien dan toch niet goed genoeg over nagedacht, college, in dit soort gevallen, kruimelbepaling, hardheidsclausule, wellicht had u daar toch wat rianter in mogen denken, bij de wethouder er ook. En ik zeg het nog een keer tegen u, wat is het beeld in de samenleving als een gewone burger, die geen toegang heeft tot de politiek, ziet dat dat gebeurt. Ik vind het onbeschrijfelijk dat hier vanuit de oppositie nu een beeld wordt neergezet, waarbij wij als wethouders in een sfeer belanden, als zouden wij eigenlijk het verkeerde besluit hebben genomen, als zouden vervolgstappen die er zijn gezet in de handwijze van de heer Cohen. maar ik wilde even. Ik ga gewoon door. Ik zal een keer proberen te vertellen. Yes, ik, zou, ik zou het bijzonder prijs stellen als u ook rekening wil houden met het feit dat iemand ook zijn zin moet kunnen afmaken. En dat u inderdaad de interruptie via de voorzitter laat verlopen. Ja, ja voorzitter, maar okay, volgens mij heeft u wel bij het volgende stukje. Dus, um, het ging me erom wat hij zei over dat bestemmingsplan en wat ik daarover gezegd zou hebben. En, en daarom uh, stak ik mijn vinger op voor een, voor een interruptie. Ja, daar had er heel gezien. lang over praten voorzitter. Maar als er, een, als er bestemmingsplannen zijn waarin een omissie zit. Waardoor je in zo'n geval als dit geconfronteerd wordt met een hele rare situatie. Want eigenlijk is het, eigenlijk het is strijdig met het bestemmingsplan. Maar in het licht van een binnenkort op tafel komend bestemmingsplan kostverloren. Is er zicht op legalisering. Dan is het een goed gebruik. ...dat het op dat moment strijdige gebruik wordt voortgezet totdat het bestemmingsplan is vastgesteld. En als de heer Kuipers dat niet weet, is dat jammer voor hem, maar het is wel de normale en de gebruikelijke gang van zaken. Nou, als ik dan op u mag reageren, want ik begin het patroon te ontdekken dat ik steeds verkeerd citeer. Maar wat u net uh, zei, en ik heb daar volgens mij uh, correct in meegeschreven... ...is dat uh, het bestemmingsplan binnenkort aan de, aan de orde zou kunnen komen dat... Uh, Komt? Nou, goed. Ik weet niet of u de agenda heeft bekeken. Ik heb het er nog niet op zien staan van de raad, en dat kan ook nog jaren duren. U weet hoe die bestemmingsplannen. Kijk was... in het laatste bnw advies. Ik verzoek u toch ernstig om niet door elkaar te praten en de microfoon te gebruiken, zodat een ieder kan horen wat u te vertellen heeft. Dank u wel. De Kuipers. Er zijn net nog een aantal vragen gesteld. Ik hoorde onder andere meneer Paap mij de vraag stellen. Wat heeft u gezegd tegen de heer Cohen afgelopen zondag? Dat is natuurlijk eigenlijk een partijpolitieke aangelegenheid. Maar ik verwijs u naar wat ik net allemaal gezegd heb. Want de structuur is exact hetzelfde. Dus ik denk dat ik dat niet weer hoef te herhalen. Nou ja, u zegt heel veel. Maar u bedoelt eigenlijk niet veel. Goed. Ik denk dat ik duidelijk ben geweest uh, in mijn uh, beantwoording. Ik vind het buitengewoon betreurenswaardig En ik geef u als raad dan toch ook echt mee om daar in de toekomst onze andere richtlijn als college in te geven. Als u vindt dat hier geen integriteitskwestie speelt. Als u vindt dat een wethouder zich kan gedragen zoals de heer zich heeft gedragen. Zijn eigen belang niet scheidt van zijn zakelijke positie. En vervolgens u wilt dat wij in de toekomst dit soort regels wat buigzamer toepassen dan garandeer ik u dat wij in de toekomst vaak en veel bij u zullen terugkomen om al die zaken steeds opnieuw met u te bespreken. Want ik kan u vertellen, er zijn vele individuele situaties in Zandvoort en vele individuele verzoeken. Als, als gemeentebestuur proberen wij daar betrouwbaar in te zijn. Proberen wij de belangen ook van de gemeente en de gemeenschap daarin te wegen. En dat hebben wij gedaan. En ik vind het buitengewoon jammer dat ik het gevoel krijg dat ik in deze hele discussie zelf in de hoek beland... ...waarin door de handelswijze eigenlijk van het college... ...waar ik zelf steeds in alle oprechtheid heb gemeend... ...dat ik een ongelooflijk moeilijk besluit moest nemen... ...maar niet anders kon dan voor de gemeenschap van Zandvoort te kiezen... ...en het besluit te nemen dat wij op 2 september hebben genomen... ...als ik dan hier nu krijg tegengeworpen dat wij er eigenlijk anders in hadden moeten handelen... zeker met de nasleep van de afgelopen dagen. Ik vind dat onbeschrijfelijk dat dat gebeurt. Ik vind het ongelooflijk dat daar eigenlijk ook hiervan wordt gezegd... dat moet u niet al te, al te scherp opvatten, want zo gaat dat. Als dat de manier is waarop wij hier politiek bedrijven... dan werp ik dat verder van mij. Ik zie dat... Uh... Heeft u een verhelderende vraag? Of, want wij zouden niet in debat gaan met het college. Ik heb wel een, uh, een reactie en een uh, verhelderende vraag... Want... Meerdere malen wordt naar voren gebracht wat het beeld naar buiten is... Hè? als een wethouder een besluit van de gemeenteraad uh, niet zou uitvoeren. Maar u was ervan bewust, en misschien u op zich niet, maar het college wel... dat de heer uh, Cohen de portefeuille ruimtelijke ordening zou, uh, zou nemen. En deze ook uh, zou voeren. U was ook van op de hoogte dat er een strijdig gebruik was... Dat was voor, dat was op na 24 april of in ieder geval op 13 mei, dat er een ambtelijke memo uh, lag, was dat bekend. Pas nadien is de heer Cohen de portefeuille een ruimtelijke ordening toegediend. Dus u had kunnen weten dat daar een risico in zat. Nu verwijt u de heer Cohen dat hij het beeld zou kunnen scharen, omdat hij dan voor zijn eigen belang zou meegaan. Als ik nu in alle... Verhalen en de feitenrelaties en de e-mails die wij hebben gekregen... zie en ook lees... dat de heer Cohen graag openheid wilde van zaken... maar dat het college die juist koos voor geheimhouding... of verslotenheid... Ik, ik weet niet precies wat, wat de, de status daarvan is geweest... dan denk ik dat de heer Cohen in een hele lastige situatie is uh, beland. En daarin zou ik graag van u willen weten... wat u vindt van die positie... Um, ik wil eerst even reageren over de portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling is gemaakt. Ik denk een anderhalve week nadat we zijn aangetreden. En toen kreeg de heer Cohen de portefeuille RO. En toen is direct besloten om bestemmingsplan Nieuw-Noord... niet onder te brengen bij de heer Cohen. En dat had een reden. Dat had een reden. En op dat moment was alleen in de boezem van de burgemeester... Van, uit hoofden van zijn functie... ...voerende integriteitsgesprek of gesprekken... ...heeft u dat opgenomen? Pas later, ik heb het net volgens mij ook al uitgelegd... ...pas later is het college van deze zaak verwittigd. Dus niet voordat we wisten, want als we dat hadden geweten... ...hadden we misschien wel anders kunnen reageren op, bij wijze van spreken. Maar dat, dat was dus niet aan de orde. Maar ik heb daar net ook al uitgelegd... ...dan wil ik nog even terug naar het bestemmingsplan... Um, het nieuwe bestemmingsplan is aan de orde, ja, dat klopt. Maar het college heeft op, want op 11 april 2013... De, die notitie toetsingcriteria voor het verlenen van afwijkingen van bestemmingsplannen... opbouwen, bijgebouwen, bouwwerken, dakkapellen, het splitsbegrote woning... en aan huis verbonden beroepen en bedrijven vastgesteld. En de reden dat het college, maar volgens mij twee voormalige wethouders... dat besluit als college hebben genomen... Hebben genomen dit heeft ertoe geleid, waarom het is, dat het beleid opnieuw tegen het licht is gehouden en nieuwe beleidstuk is opgesteld. Dat als nieuwe onderlegger kan dienen, dus dit stuk, kan als nieuwe onderlegger dienen voor het nieuw op te stellen bestemmingsplannen. En als motivering kan dienen voor het afwijken van de huidige bestemmingsplannen. Dit beleid, vastgesteld door het college, dat is de onderlegger, want dit kan je op elk bestemmingsplan leggen. En daar is door de deskundige door twee man toe gezegd, daar voldoet het niet aan. Dus het verhaal wat de heer Tonen vertelt, oh, dan krijgen we wel een nieuwe bestemmingsplan en dan gaan we het vrijmen. Daarvoor is dat juist in gang gezet om boven die bestemmingsplannen dit soort zaken neer te leggen. En de kans is groot dat dat nog meer komt, zodat je wat algemene bestemmingsplannen kan vaststellen en vervolgens dit kan doen. En dat is dus de onderweg. Dat is dus een heel ander verhaal als dat nu wordt gesuggereerd alsof er iets anders aan de orde is. Dan wil ik nog eens even ingaan op de briefwisseling. Op het moment dat wij als college op donderdag om rond 11 uur, ik schat ik zo in, een brief van mevrouw Cohen krijgen. Waarin helemaal uitgelegd wordt hoe achter de komma de gesprekken met de burgemeester over, over integriteitspesties wordt uitgelegd. En vervolgens het hele verhaal van de DTM daarin wordt gebruikt. En de heer Kuipers heeft het al helemaal uitgelegd. Ik denk, jeetje, wat moet ik nu hiermee? Ik ben er nu klaar mee, dacht ik toen. Ik ben er nu klaar mee. Ik was er al eerder klaar mee, want ik had van, van de dochter ook een brief gehad. Ook een brief gehad. Maar dan de dtm verhaal niet is, maar de, de andere verhalen. Toen dacht ik ook al, hoe kan het in godsnaam mogelijk zijn... dat een wethouder die collegiaal bestuurt met zijn collega's... toestaat dat zijn familie gebruik maakt van de kennis die hij heeft uit vertrouwelijke gesprekken die hij heeft gevoerd. Dat kan in mijn ogen niet. En vervolgens, ik schrok me de volgende dag nog meer wild. Ik denk, wat gebeurt hier? Ik krijg via de griffie door, ja, de brief is ook naar de fractievoorzitter gestuurd. Ik zeg, dit kan toch echt niet? Dit kunnen we niet tolereren. Dit is niet goed. Dit is niet goed als bestuur. Daar heb ik problemen mee. En ik heb de heer Cohen, op het moment dat hij zijn de brief... Van zijn dochter bij ons binnenkwam, werd hem ervoor gewaarschuwd. Ik zeg: Ham, dit kan zo niet. Je legt een bom onder het college. En vervolgens gaan we gewoon door. En dan kunt u begrijpen dat dan voor het college de maat vol is. En ik kan nog wel meer dingen gaan vertellen over allerlei zaken. Maar het kan zo niet verder. En het is niet goed voor Zandvoort. Meneer de burgemeester, dan had u nog een vraag openstaan. Volgens mij heeft u beantwoord wil ik eigenlijk voorstellen dat wij weer even switchen. Zodat de moties ingediend kunnen worden. En uh, de oorspronkelijke voorzitter van de raad mijn taak overneemt. Dank u wel. En dank u wel. Dank u wel. Ik ben er Sorry, sorry, sorry, sorry. sorry. sorry. Dames en heren, dames en heren, dames en heren, dames en heren, mevrouw Geurentson gaf net aan voordat ik het overnam van mevrouw Van der Veld dat zij een motie wilde indienen. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is. Ja? Uh, u heeft de gelegenheid om de motie toe te lichten, dank u voorzitter. Dat zijn twee moties, en ik denk dat het zaak is om eerst uh, de moties maar in te dienen. Om voor uh, en uh, zeg maar de reactie die ik heb, toch op een aantal zaken die gezegd is, nog even te bewaren. Motie. Gehoord het debat hedenavond in de gemeenteraad van Zandvoort. Overwegende dat de heer Simons aantoonbaar de geheimhouding van het seniorenconvent heeft geschonden... en dit niet de eerste keer is. De heer Simons hiermee blijk heeft gegeven van een andere opvatting van de integriteit... dan de raad heeft bedoeld en omschreven is in de gedragscode voor bestuurders Zandvoort 2013. Dit een strafbaar feit is. Spreekt uit dat aangifte van het schenden van de geheimhouding gaat worden... ...jegesteer C.R. Simos... ...en gaat over tot de orde van de vergadering. Zandvoort, 23 september... ...getekend fractie... ...oh, dus dat klopt niet 2 oktober, sorry. Fractie VVD, fractie GvZ, ...fractie PvdA, fractie Sociaal Zandvoort. Dat is motie 1, voorzitter. En motie 2. Gehoord het debat... ...hedenavond in de gemeenteraad van Zandvoort... ...overwegende dat... ...de gang van zaken... ...met betrekking tot wethouder Cohen... ...vanaf zijn benoeming tot nu diverse personen... en het aanzien van het zandvoortsbestuur... en de politiek zeer heeft beschadigd. En over deze gang van zaken... diverse tegenstrijdige verhalen in omloop zijn. De gemeenteraadsvergadering van 2 oktober 2014... geen of, on of onvoldoende duidelijkheid heeft kunnen bieden. Extern en onafhankelijk onderzoek... die duidelijkheid wel kan bieden. Spreekt uit dat een extern en onafhankelijk onderzoek dient plaats te vinden. en verzoekt de griffier te komen met een procesvoorstel voor een dergelijk onderzoek... waarbij het hele proces, vanaf het eerste gesprek tot nu, vanuit diverse rollen... in elk geval college, burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris onderzocht wordt. Getekend, fractie VVD, fractie GWZ, fractie PvdA, fractie Sociaal Zandvoort. Dank u wel, mevrouw Kureltson. Heeft iemand een behoefte aan het stellen van een verduidelijkende vraag? Voorzitter, ik heb behoefte aan een schorsing. Meneer, ik, ik maak eerst mijn vraag even af. Een verduidelijkende vraag? Nee. nee? Uh, een schorsing. Meneer Sandbergen, hoe lang denkt u nodig te hebben? Vijf minuten. Vijf minuten. Dat betekent dat ik om half, half één heropen. Geschorst. Een schorsing gevraagd door meneer Sandbergen. Wilt u hem toelichten? Voorzitter, um, um, ik kan in ieder geval uh, zeggen dat wij hierover gesproken hebben met de drie partijen. En uh, ik stel u voor eigenlijk de moties gewoon uh, in stemming te brengen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandbergen. Dames en heren op de publieke tribune, mag ik u vragen uw aandacht erbij te houden. Uh, ik kijk even, de raad rond heeft iemand nog behoefte om te reageren op de twee ingediende moties. In totaal zijn er drie moties. Er is één, ja, en ik, ik noem hem maar even, uh, één motie die zich richt tegen wethouder Han Cohen, dat is motie 1. Motie 2, mevrouw Burentzon, is de motie die u motie 1 noemt. En motie 3 is de motie die gaat over het wel of niet doen van een procesvoorstel voor een onderzoek. Ja? Voorzitter, daar? en daar komt motie nummer 4 bij uh -huh. en die is op dit moment verstuurd naar de griffie. Dat is een motie van wantrouwen. Jij was de hele coalitie. Zou die moeten schorsingen moeten laten kopiëren? Is... Um, dan ga ik opnieuw een minuut of vijf schorsen, want die moet worden vermenigvuldigd en eerst getekend worden. Dus ik schors vijf minuten. Dames en heren, ik heropen de vergadering en verzoek de raadsleden te gaan zitten. Mevrouw Geurentson, dames en heren. Mevrouw Geurentson, u heeft het woord om de motie die straks wordt uitgedeeld... ...in te brengen en voor te dragen en zo nodig toe te lichten als u dat wilt. Mevrouw Geurentson. Voorzitter, de raad der gemeente Zandvoort in vergadering bij 1 op 2 oktober 2014... Gehoord het debat hedenavond in de gemeenteraad van Zandvoort. overwegende dat het aanzien van het openbaar bestuur in Zandvoort ernstig is beschadigd. Het college en de coalitie verantwoordelijk zijn voor deze beschadiging. En er geen sprake is van collegiaal bestuur. Zegt hij bij het vertrouwen in het college op. En gaat over tot de orde van de vergadering. Fractie VVD, fractie PvdA, fractie GBZ, fractie Sociaal Zandvoort. Dank u wel, mevrouw Gurrensson. Heeft één uur behoefte aan een toelichtende vraag. Dat is niet het geval. Ik, de Motie wordt verspreid, meneer Sandbergen. Maar de kopieerder doet nu rustig zijn werk... ...terwijl mevrouw Gurrensson de motie in raptempo tempo heeft voorgedragen. Uh, dus zij is sneller dan de techniek. Maar zo kennen we haar. Ik constateer dat er vier moties zijn... Mevrouw Rietkerk, zo grappig was mijn opmerking niet. Achter achter Dan is dat de zoveelste teleurstelling voor mij deze avond. Weet u dat zeker, meneer Kroon? Ja, goed. Ik verzoek het publiek. Zoals ze. Meneer Kroon, ik verzoek het publiek, zoals ze deze avond in mijn optiek erg goed hebben gedaan, zich rustig te houden. Dank u wel. Um, wij wachten nu op de motie die wordt rondgedeeld. U heeft gemerkt dat er vier moties inmiddels liggen. De laatste motie die net door mevrouw Keurensson namens de vier partijen is ingediend... ...heeft het meest verstrekkende karakter en zal als eerste in stemming worden gebracht. Aansluitend gaan we de andere drie moties in volgorde van indienen in stemming brengen. En aansluitend gaan we kijken welke schorsing nodig is. Voorzitter even voor ms. de goede woorden. De um, motie met betrekking tot de wethouder Cohen wordt nummer twee... Ja. Vervolgens de motie met betrekking tot... Het doen eh, van aangifte nummer drie. Aangifte nummer drie en vier is dan logisch. Dank u Het wel. Onderzoek. Nou, ik ga niet de tijd volpraten. Ik schors een paar minuten totdat de motie op uw tafel ligt. Want anders zitten we hier... Eh, Is dat echt noodzakelijk? Is het niet in het kwart tekst duidelijk? Dames en heren, ik heropen de vergadering. U heeft de motie uitgereikt gekregen. Ik zie een vinger van, van mevrouw van der Veld. Nee? Oké, okay. excuses. Ja. Ik breng allereerst in stemming. Ik breng allereerst in stemming de motie die mevrouw Geurenson als laatste heeft ingediend namens de vier genoemde partijen. En dat is de motie waarin het vertrouwen in het college wordt opgezegd. Bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Bij hand opsteken. Voor zijn de partijen van gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en de VVD. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van het CDA, D66 en de oudere partij Zandvoort. Daarmee is de motie verworpen. 10, 7. Ik breng in stemming de motie van wantrouwen gericht tegen wethouder Cohen, bij hand opsteken. 10. Voorzitter, hoofdelijke stemming. Dan gaan we het lijstje volgen. Eh, mevrouw Beuransson. Hoofdelijke stemming betekent raadsleden dat u individueel, als ik uw naam noem, uw stem kenbaar maakt. En dat is voor of tegen. De motie van wantrouwen. Meneer Simons. Voor. Meneer Tonen. Tegen. Mevrouw van der Veld. Tegen. Meneer Veldwits. Voor. Meneer De Vries. Voor. Meneer Wisman. Voor. Meneer Demmers. Tegen. Mevrouw Beurenson. Tegen. Meneer Hendricks. Mevrouw de Jong. Voor. Meneer Kramer. Tegen. Meneer Kroonsberg. Voor. Meneer Metters. Voor. Meneer Paap. tegen. Mevrouw van der Plas. Voor. Meneer Posten. Voor. Meneer Sandbergen. Voor. En een stemverklaring voor mevrouw van der Veld. Ja. Ik moet u zeggen, ik zit hier met een ernstig dilemma. Deze hele avond eigenlijk al. Ik word hier op de stoel van een rechter gedwongen te gaan zitten... waarbij ik moet kijken naar het, het recht, dan wel onrecht... ten opzichte van een bestemmingsplan. Uh, de een noemt een futiliteit. Zelf vind ik een wethouder die zich niet aan de wet houdt ook niet kunnen. Of je daardoor die wethouder moet wegsturen... gaat mij dan weer net even een stap te ver. En ik vind het te betreuren dat er hier uh, binnen huis Binnen het college dan met name geen goede oplossingen zijn gekomen om dit probleem op een andere manier te benaderen. En ik vind het heel spijtig dat ook de raad daardoor eigenlijk in betrokken wordt. Ik wil het woord misbruik nog net niet gebruiken, maar zo Mevrouw voel ik het persoonlijk vanavond. Dat helpen. is hem wat u betreft. Dank u wel. En daarmee is de motie aangenomen met 10 tegen 7 stemmen. Meneer Veltwitsch, volgens mij staat uw microfoon nog aan. Dan? Uh, wat ik met u had afgesproken, dat ik ook de andere moties aansluitend in stemming breng. Dat is de motie die namens de vier partijen, VVD, GBZ, Partij van de Arbeid en Fractie Social Zandvoort is ingediend. En die richt zich op het doen van aangifte, bij hand opsteken. Wie is voor de motie tot het doen van aangifte bij hand opsteken, wie is voor deze motie ik constateer dat dat zijn de partijen van de VVD, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en Gemeente Zandvoort wie is tegen deze motie tegen deze motie zijn de oudere partij het CDA en D66 daarmee is deze motie verworpen meneer Toner meneer Toner meneer Toner ik weet niet of meneer Simons wel of niet mag stemmen volgens mij wel, maar daar gaat het niet om maar blijkbaar wil de coalitiepartijen niet aan waarheidsvinding doen. Uh, dat houdt in dat uh, de Partij van de Arbeid in ieder geval naar de commissaris van de Koningin gaat. Dank u wel meneer Tonen. Mevrouw van der Veld. Een vraag. Ik heb het reglement van orde meestal best, best wel in mijn hoofd zitten. Maar is het niet zo dat de heer Simons nu eigenlijk niet over zichzelf kan stemmen? Het gaat namelijk iets tegen de heer Simons, niet over de heer Simons als benoeming. Hmm, ik ben mij te herinneren dat ooit gelezen hebben. Ik, uh, ik ga even kort schorsen om dat na te zoeken. Uh, ik denk dat ik een paar minuten nodig heb. op elk stijg klonken lie. Van Paljas Jeruzalem. Is taak, ...of hij zegt, ik onthoud me van stemming. Voorzitter, dan onthoud ik me van stemming. Goed, dat betekent dat ik opnieuw ga stemmen. Wat mevrouw Van der Veld heeft uh, in die zin goed meegedacht. Bij hand opsteken, de genoemde motie. Wederom, uh, dat is uh, aan doen van aangifte of niet. Bij hand opsteken graag wie is voor die motie. Voor die motie zijn de VVD... Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen. Zandvoort. Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie zijn het CDA D66, mevrouw De Jong, meneer Poster, meneer De Vries en meneer Veldwits. Dat betekent dat de, votie, de motie is afgewezen met 9 tegen 7 stemmen. Dan tot slot de motie die zich richt op het doen van een onderzoek. Dat is de tweede motie die mevrouw uh, Geurenson in de tijd heeft ingediend. Bij hand opsteken graag. Wie is voor deze motie? Dus dan zou ik hier een uh, hoofdelijke stemming over mogen? Zeker. Ik begin dan wederom bij meneer Simons. Meneer Simons. Tegen voorzitter. Meneer Tonen. Voor. Mevrouw van der Veld. Voor. Meneer Veldwits. Tegen. Meneer De Vries. Tegen. Meneer Wisman. Tegen. Meneer Demmers. Voor. Mevrouw Geurenson. Voor. Meneer Hendricks. Voor. Mevrouw de Jong. Tegen. Meneer Kramer. Voor. Meneer Kroonsberg. Tegen. Meneer Metters. Tegen. Meneer Paap. Voor. Mevrouw van der Plas. Meneer Poster. Meneer Sandbergen. Tegen. Dan is de motie verworpen met 10 tegen 7 stemmen. Voorzitter, ik, ik verzoek om een schorsing. Ik wil dat even toelichten. Ja? En waarom meneer Sandbergen? Er, er is een motie van wantrouwen aangenomen door deze raad tegen de heer Cohen. Ik denk dat het uh, goed is dat de heer Cohen de gelegenheid krijgt... om zich tegen deze motie te verweren. Hij is aangenomen, over, maar om te, te reageren. Op te reageren. te nee, reageren. Ik heb even contact gehad met de heer uh, Cohen daarover. En ik heb begrepen dat hij uh, in minder dan een kwartier... Mogelijkheid uh, of uh, dat dat voldoende is voor hem om op die reactie in te gaan. Voorzitter, ik vind dit een hoogst ongebruikelijke gang van zaken en ik zou graag een nadere toelichting willen, want het ontgaat me volledig wat hier aan de hand is. Nou, in essentie vraagt meneer Sandberg, zoals ik hem heb beluisterd, hij zegt hij wil een schorsing om meneer Cohen de gelegenheid te geven om na te denken. Over de motie die is aangenomen en zich te beraden op zijn positie. En hij heeft afgesproken met meneer Cohen dat 15 minuten daartoe voldoende zijn. Dat is het verzoek wat hij voorlegt. Zo heb ik het begrepen. Voorzitter. Meneer ik weet niet wat de afwegingen van de heer Cohen zullen zijn om het wel te doen. Maar dat maakt mij niet zo recht van uit. Ik ga dan naar huis. Het is aan de Raad om te bepalen of u de schorsing ja of niet wilt. Mevrouw van der Veld. Het is een ordevoorstel. Ja, ik, ik moet u zeggen... Ja, ja, ik moet u zeggen dat ik op zich helemaal geen moeite zou hebben... met het feit dat de heer Cohen nog een, een klein woord tot ons weer wil richten. Waar ik moeite mee heb, is dat het verzoek daartoe... Uh, komt van degene die uh, het, het kalf net, als ik mag praten, het kalf net naar de slagbank heeft gebracht. Daar heb ik moeite mee. En vanuit dat vanuit oogpunt zeg ik van, uh, ja ik, ik had graag de heer Cohen nog even gehoord, maar niet op deze basis. Het is een orde voorstel, dames en heren. Er wordt een ordevoorstel gedaan tot schorsing voor 15 minuten. En uh, ik, be ik begrijp inmiddels dat daar wisselend over wordt gedacht. Wilt u dat ik het in stemming breng? Voorzitter, misschien is het een idee. Misschien is het een idee om de heer Cohen zelf te laten spreken of hij wel dan niet van mijn suggestie gebruik wil maken. Ik. U beslist over ordevoorstellen, volgens mij, en niemand anders. Dames en heren, dames en heren van de raad, er ligt een ordevoorstel. Wenst iemand daar nog iets over te zeggen? Tegen. Nou. Ja. ja, ik wil, voorzitter, ik vind Weet het een beetje. Ik vind het een beetje vreemd, je gaat eerst iemand slachten en daarna dan, uh, ga je hem ook naar voren brengen. hier nee, doe ik niet aan mee, dan verlaat ik de vergadering. Nee, meneer Paap, volgens mij wordt er gevraagd om een schorsing, zodat wethouder Cohen kan nadenken over de mogelijke effecten van het aannemen van deze motie. Ja, dat is de kern van de vraag. Bij hand opsteken, wie wenst een schorsing? Ik constateer dat dat in een meerderheid is, daarmee komt er een schorsing van ongeveer 15 minuten. Dat betekent dat wij uiterlijk. Voorzitter, ik een aantekening dat ik in ieder geval naar huis ga. Wederom een schorsing van deze extra raadvergadering. We gaan over naar het uh, raadhuis in uh, Zandvoort. Daar is collega Jacques Jongmans. Jacques. Ja, nog steeds. Ja, ja Jij maakt het allemaal mee, hè, vanavond. Ja. <laughs> ja. ja, maar wat, wat er nu gebeurt, is natuurlijk van de gekken. Uh, je uh, stuurt een wethouder weg met een motie van wantrouwen. En dan ga je als een van de ondertekenaars van de motie van wantrouwen. Voorstellen dat de wethouder nog het een en ander kan zeggen. En het, uh, het verbaast me eerlijk gezegd dat, uh, dat hij dat wil. Het is ongelooflijk. Ja, maar is het niet iets wat ze van tevoren afgesproken hebben? Uh, ja, de heer Zandberg van D66 heeft daarover gesproken met uh, wethouder, of, of, of, of geen wethouder Cohen. Uh, maar ik vind het wel onbegrijpelijk. En, en met mij een hele hoop mensen. Want uh, iedereen is uh, eigenlijk weg nu. Ja, de zijn raadsleden. Ja. Raadsleden opgestapt. naar huis gegaan. En uh, de publieke tribune loopt ook leeg. Omdat we niet zo'n ongelofelijke schetsvertoning vindt. En ik vind het onbegrijpelijk dat men daarin meegaat. Net zo goed als ik het onbegrijpelijk vind. Dat de motie waarin gevraagd wordt om... Uh, uh, ...onderzoek te doen naar uh, het lekken en uh, uh, onderzoek te doen naar de gang van zaken met betrekking tot wethouder Boulin. Dat waren de moties 2 en 3. Dat de hele coalitie daar tegenstemde, want dan begin je dus echt af te vragen van wat hebben ze te verbergen? Oké, okay, Sjak. Uh, ja, uh, even op dat verhaal van de, de mensen die op dit moment uh, weglopen. Zowel op de publieke tribune als de raadsleden. Heb jij een ja. overzicht of uh, kan jij zeggen van uh, welke raadsleden inmiddels allemaal al vertrokken zijn? Uh, Paar van Sociaal Zandvoort en tonen van TVDA weet ik zeker. VVD zie ik nog zitten. En de coalitie zit natuurlijk in zijn geheel. Uh, wat GBZ heeft gedaan weet ik niet. Die zie ik op dit moment even niet. Nou, in ieder geval dus maar, een, ja, een aparte. Een duidelijk, een duidelijk protest tegen Poppenkast. Een aparte situatie op dit moment. Ja. Maar dat zal het laatste zijn, want uh, dan is het afgelopen. Ik geloof overigens niet dat hij het doet, want hij heeft nu zijn jas aan. Ik denk dat hij weggaat. Oké. Okay. Nou, we horen het zo dadelijk na de schorsing. Ja. En dan is het uh, waarschijnlijk. Voor wat mij betreft is het uh, over en sluiten. Dankjewel, Jacques, voor je bijdrage. Ja, jij ook. Graag gedaan. En zie je even, maak je wat van. We draaien nog even één plaat in, en dan gaan we waarschijnlijk weer over naar de raadsvergadering. Dankjewel, je Dankjewel. Oké. If man is still alive. If woman can survive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 U heeft een schorsing gevraagd. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik heb een schorsing gevraagd... omdat ik het um, eigenlijk wel zo, zo eerlijk en goed vind... dat uh, betrokkenen kan reageren... Op datgene um, wat, wat in de motie tot uiting is gebracht. Um, ik heb nu begrepen dat hij daar inderdaad gebruik van wil maken en dat hij zich daarover wil beraden. En dat beraad, dat, dat, die tijd van beraad, vind ik dat wij die hem moeten gunnen. Dus ik stel eigenlijk voor om nu de beraadslaging. Uh, ja, af te ronden. Ja, goed. Wij zijn daarmee, want het agendapunt. wat hier als belangrijkste agendapunt opstond. dat zijn de vier moties zijn behandeld. en daarmee zijn we aan het einde van de vergadering gekomen. en dat is ook wat meneer Sandberg bedoeld Ik sluit de vergadering. Ik dank u voor uw inbreng. en wens u voor straks wel te rusten. So, mm I -hmm.